Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Gieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft er alle vertrouwen in... dat Ridouan Taghi wordt uitgeleverd door Dubai... en dat hij in februari bij de eerstvolgende zitting van zijn proces is. Het OM en de politie maakten op een persconferentie... meer details bekend over de arrestatie... van de meest gezochte crimineel van Nederland... Er is geen uitleveringsverdrag met Dubai, maar het emiraat heeft al eerder een verdachte aan Nederland uitgeleverd. Taghi werd vannacht in Dubai opgepakt. Die aanhouding is rustig verlopen. Aan de criminele organisatie rond Taghi is een grote klap uitgedeeld nu hij is gearresteerd, zei de politie. In het onderzoek zijn nog eens 17 verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij de criminele organisatie.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 Bij elk distributiecentrum worden 200 tot 1500 betogers verwacht. Het gaat onder meer om centra van Jumbo en Albert Heijn... maar ook om die van kleinere supermarkten als Jan Linders en Boni. Vandaag diende een kort geding van de branchevereniging voor supermarkten... omdat die niet wil dat de boeren de centra blokkeren... maar volgens de actiegroep is van een blokkade geen sprake. De uitspraak in het kort geding is morgen. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie neemt extra maatregelen tegen de groeiende instroom van asielzoekers uit Moldavië. Vorige maand dienden 480 Moldaviërs een asielverzoek in, maar ze maken nauwelijks kans op een verblijfsvergunning. Een speciaal team van de IND moet de asielaanvragen zo snel mogelijk afhandelen. Het weer, vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden droog. Het koelt nauwelijks af. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond wat regen. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. Dit is Pien, zeven jaar oud en ernstig ziek.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men me. nu. De herhaling van Alternative FM. Het komt uit Alkmaar, maar niet getreurd. Ik zit er dan nu wel eventjes doorheen te kwekken. Maar er komt een compilatie van deze tweede voorronde. Dus dan komt de muziek toch nog wel een beetje tot uitdrukking. Uh, daarnaast uh, is het ook nog eventjes behelpen. Dus het uh, gaat uh, vanavond een beetje op uh, blind. Uh, wat wil zeggen dat ik te weinig pik heb op mijn. Uh, smartphone. En uh, dus moeten uh, degenen die dus nu in uh, Studio De Lijnbewaking cryptisch horen van mij dat ik uh, zonder telefoon werk. En dat we het vanaf nu zonder het nieuws gaan stellen. En dus we aan één rukken doorgaan tot aan het einde van deze avond. Ik zou zeggen, veel plezier. Tussendoor uh, komen er hier ook nog interviews uh, die ik uh, eerder heb opgenomen uh, met onder andere deze band Three Point Landing. Maar daarna komen bijvoorbeeld ook uh, interviews met uh, Melle, Catwise, Minor Citizen en als laatste Edwin Danks, of Edwin Denks zou ik het eigenlijk zeggen. En om 11 uur volgt dan de uitslag, en daarna dan pakken we de boel in. Dat is even het spoorboekje voor vanavond. Back lack of air is crushing me. I'm choking on the thought that I'll never find a gust. All my lungs fall to the brim with dust. My head is aching for a break. I wish to find the words, even if it's only one. Oh, I will try and scrape along. I need a journey. A journey to clear my mind. I need a journey. Lekker met jullie. Ja? Fijn. Hey, het volgende nummer, daar mag je lekker op gaan springen als je het leuk vindt. Wil je lekker blijven staan met je biertjes? Ook goed, wij gaan sowieso lekker los op uh, Shake the World. all our dreams and goals we know they're worth it we're gonna lift them all and they will know it and tonight we're zo snel hier, als je maar 20 minuten hebt, we zijn alweer bij het laatste liedje, serieus. Het uh, laatste liedje staat uh, op Spotify, samen met Journey, zoals jullie leuk vinden, zijn te vinden op socials, uh, Facebook, Instagram, TikTok, sinds kort. Uh, dus als je ons leuk vindt, uh, volg ons vooral en we zien jullie zo op de vloer na de show. Dank jullie wel alvast.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 Nou Erik Sound die kennen we natuurlijk van het verleden in de studio bij Alternative M. Bij ZFM Maar we hebben nu in deze tijd dat de boel wordt omgebouwd. Dat is 10 minuten. Dan mogen wij op een gegeven moment ook nog iets gaan doen wat betreft de interviews die we van tevoren hebben opgenomen. En de interview waar we al eerder een wat aandacht bent die je net hebt kunnen horen. Dat is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 en nog eens iets. Alkmaar's eigenste. Nee, ik ja, stream Er is heel veel in de buurt, dus uh, het is best wel leuk. Ja. Alkmaar en natuurlijk. Hoe kom jij uit, Alkmaar? Uh, ik kom zelf uit Schagen, dat ligt nog iets hoger. Maar uh, de, de dames en heren komen wel uit Alkmaar. Want, want je gooit ineens iets in huurige water erdoor. Ja, klopt. Ja, ik was even in de war. Uh. Uh, drie mensen sterk. Yes.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 Omarmen jullie het een beetje het donkere geluid in de, in de muziekwereld. Jazeker. Ja. Ja, we houden van uh, dramatische muziek. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, we willen ook muziek maken wat uh, heel toegankelijk is en goed luisterbaar. Uh, ja. Go goed luisterbaar, uh, goede luisterbare muziek. Uh, hebben jullie daar al? Uh, zijn... Ja, ik, ik wil nu twee vragen tegelijk, dat gaat natuurlijk nooit. Laat ik eerst bij het, uh, bij het eerste beginnen, de reacties die uh, tot nu toe.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 En tot zover was dat uh, dus, uh, was dat, <laughs> dat krijgen we nog niet. Dat was 3-point um, landing, toen raak ik even een beetje de draad kwijt. Straks uh, is het de beurt aan Melle en uh, die gaat uh, zo dadelijk uh, spelen. Uh, die kennen we natuurlijk uh, van uh, zijn laatste single Why, want die heeft hij uh, bij ons al uh, een tijdje hier op de playlist uh, staan. Maar die zal straks tussen half negen en tien voor negen te horen zijn. Oh, Erkt Sound System verzorgt het geluid vanuit de zaal, dus dat gaan we weer teruggeven. En daarna is uh, het de buurt aanmelden tot aan. Nou, hier staat 10 voor 9. En dan is het uh, de bedoeling dat we gewoon uh, live door blijven uitzenden. Dus voor degene die de lijnbewaking doet in de studio, betekent dat geen nieuws uh, vanaf 9 uur. Dan gaan we gewoon continu door tot aan het eind van deze avond.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 Just lay me to rest in your arms mm -hmm.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 Take it all like I'm your shield Cause these little moments are worth more than every scar that I could carry I hope this life is long enough to show you what you mean to me be. I hope that you remember every step that I take, every rule That someday a little part in you will feel the same way that I do. I hope this life is long enough to show you what you Thank you all for coming. My name is Melle, I have vandaag on guitar Max Warmedam, on bas, Hilde Luidjes, and on drums, Sven van der Meer. This is Running Out of Time. Wait for me tonight. I'll try to be with you in time. Wait for me tonight. Don't cry, it's gonna be alright If you let me in Then I'll do my best I've had enough of I want it with you. I want it with you. Thank you. We're going to liedje voor song for you. If you mooi vond, it, zoek uh, us even op at Melliesongs on Instagram, Spotify, Facebook. Alles. This is Hard Race. Thank you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 Oh, <laughs> In de tijd dat de boel wordt omgebouwd en Low Eric Sounds is natuurlijk het publiek vermaakt wat betreft het geluid vanuit de zaal. Hebben wij natuurlijk ook nog wat te melden over de interviews die wij opgenomen hebben. En dat is natuurlijk degene om wie het gaat. Die net heeft opgetreden, namelijk Mella. We kennen hem van Why, want daar draaien we al wekenlang, draaien we dat nummer al bij alternatief FM. Maar nu is het even de tijd om even te praten hoe hij deze avond uh, beleeft en dan moet ik natuurlijk nog wel even het uh, knopje vinden, <laughs> het aan- en uitknopje en als je dat dan op een gegeven moment, juist, Melle is ook een van de deelnemers die meedoet. Uh, uh, wij draaien al, hoe heet dat nummer eigenlijk ook weer, Melle? Why, denk ik. Ja, zie je, ja, want die draaien we al. En inmiddels heb je, heb ik me laten vertellen, heb je al een volgende single uitgebracht. Klopt inderdaad, uh, vorige week kwam die uit, uh, On to the Moon heet die.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 Ja, en dat is het, het volgende interview al. dus die moeten we hier uh, gewoon eventjes uh, bij laten. Um, dat was Mella. die uh, hebben we dus net uh, kunnen horen. En aangezien ik het knopje niet kan vinden, dat heeft ook weer te maken met het, ja, het licht. Wat hier staat in de katakombe van de, uh, het patronaat en waar Rob Agda Woord zich afspeelt. Zo simpel is het. Terug naar het geluid uit de zaal. Straks is het woord weer aan Pepe Fischer. En het geluid uit de zaal komt van DJ Low Earth Sound System. je